3 uur NPO Radio 1 met Jan Mom. Goedemiddag. Vandaag wordt de 165e verjaardag van van Gogh gevierd. Vincent van Gogh en Gerard Rooijakkers, een vandaag commentator en cultuurhistoricus, kondigt een heuse opera over van Gogh aan waarvoor hij zelf de tekst schreef. We hoort hem zo direct na het NWS-journaal. Ember Brandsen. Bij de mars van de terugkeer in de Gaza-strook zijn zeker vijf Palestijnen om het leven gekomen en honderden mensen gewond geraakt. Dat zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau EP. Correspondent Arlene Gelderblom. Volgens het Israëlische leger komen de demonstranten te dicht bij de grens met Israël... en gooiden de demonstranten met stenen. Het leger heeft eerder al aangekondigd dat het hard op zou treden als dit zou gebeuren. Dat is dus ook gebeurd. Nu is het natuurlijk de vraag of de demonstranten vanmiddag nog dichter bij de grens zullen proberen te komen. Dan zullen er ongetwijfeld meer gewonden gaan vallen. Duizenden Palestijnen hebben zich onder leiding van de Hamas-beweging... bij de grens verzameld, omdat ze terug willen keren... naar het land waar ze uit zijn gezet. Rusland zet twee ne Nederlandse diplomaten uit. Dat heeft de Nederlandse ambassadeur te horen gekregen... op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze moeten binnen twee weken weg. Het is nog niet bekendgemaakt wie er moeten vertrekken. Ook enkele ambassademedewerkers van onder meer Duitsland... Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië moeten Rusland uit. Dat komt niet als een verrassing, zegt correspondent... David Jan Godfroy, De Russische minister van Buitenlandse Zaken had gisteravond gezegd dat uh, het oog om oog tand om tand zou zijn, die, die reacties. Nou, Nederland heeft twee Russische diplomaten uitgewezen. En ja, dit is dan de reactie erop. Verschillende westerse landen zetten Russische diplomaten uit vanwege de vergiftiging van de Russische ex-dubbel Spion en zijn dochter in Engeland. Het kabinet wil de opvang van vluchtelingen in de regio verbeteren... en asielshoppen en doorreizen tegengaan. Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid... wil verder dat inburgeraars op hoger niveau Nederlands leren spreken. Luchtvaartmaatschappijen, transportbedrijven en de reisbranche... hebben het kabinet een brandbrief geschreven over Schiphol... omdat de capaciteit tot 2020 niet verder mag groeien. Dat heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat... en de werkgelegenheid, schrijgen de ondertekenaars. En de Turkse president Erdogan is woedend op zijn Franse collega Macron. Die wil bemiddelen in het conflict tussen Turkije en Koerdische strijders... in het noorden van Syrië. Volgens Erdogan kiest Frankrijk voor een volstrekt verkeerde benadering van het conflict. Volgens de Canadese krant The Globe en Mail zijn drie Russische spionnen Canada uitgezet. Ze zouden via sociale media valse informatie hebben verspreid, die onder meer het wereld-antidopingagentschap WADA in de problemen zou kunnen brengen. Dopingmaatregelen tegen de Russen werden in diskrediet gebracht na de schorsing van Rusland op de Winterspelen in Zuid-Korea. En de veerboot naar Texel vaart weer. Door een storing aan de bruginstallatie in Den Helder was het eiland urenlang onbereikbaar. In Den Den Helder stond rond 1 uur vanmiddag een file van 6 kilometer. Vanwege het lange Paasweekeinde is het extra druk op de route. Rederij Teso heeft een extra veerboot ingezet... om de achterstand snel te kunnen wegwerken. Het weer vanmiddag soms wat zon. Het is 10 graden in het noorden, 14 in Limburg. Vanavond regen, morgen nog een buin, ook wat zon. Tijdens de paasdagen meer regen. Het wordt dan 5 tot 10 graden. Waar staan de paasfiles? René Passet op uh, meer dan 47 plaatsen, Jan. Maar ze staan niet zozeer in de Randstad. Ze staan echt in het midden en zuiden van het land. En je merkt bijvoorbeeld dat er veel Duitsers uh, ons land uh, binnenkomen op de A12 vanuit Duitsland. Daar is ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd bij Duiven. Dus daar sta je al 20 minuten vast. Maar er vallen nog wat meer files op. De A2 Utrecht en Bos. Dus ik dacht Everdingen en Waardenburg een half uur extra. Op de A4 bij bergen op Zoom in de buurt is een spoedreparatie nodig. Vooral vanuit Rotterdam levert dat nu vertraging op. 20 minuten extra bij de Belgische grens. Op de A6 lelystad Jauren na een ongeluk bij Band, 20 minuten erbij. De A12 heb ik al genoemd, de A27 Breda-Utrecht. Dat was een ongeluk bij de brug bij Gorkum. Dat is van de weg af, maar nog wel 8 kilometer file. Ten slotte de N280, Duitse grens naar Roermond. Vanwege het outletcentrum in Roermond, ruim een half uur in de file.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 NPO Radio 1. Avro Tros. Vandaag, 165 jaar geleden, werd Vincent van Gogh geboren in het Brabantse Zundert. Tijd voor een opera, dacht cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers. Een ING-president commissaris Jeroen van der Veer moest deze week op het matje komen... bij de Tweede Kamer over de salarisverhoging van topman Hamers. Dat voorstel hebben we dus verkeerd ingeschat. Verkeerd naar het maatschappelijke draagvlak gekeken. Bart Snels van GroenLinks vertelt na nou half vier in Politiek Vandaag... hoe hij dat gesprek heeft beleefd. En in de wereld van morgen een stad die meer energie opwekt... dan er wordt verbruikt. Maar nu eerst Vincent van Gogh. Jan Mon. Eén Vandaag. Want in Brabant wordt de verjaardag van de grote schilder uitgebreid gevierd. En dat feestelijke moment wordt door cultuurhistoricus... en in vandaag commentaar Gerard Royakkers gebruikt... om bekend te maken dat er een heuse opera over Van Gogh komt. Gerard Royakkers, goedemiddag. Goedemiddag, dag Jan. In Ettenleur, waar de opera en de plannen zijn gepresenteerd, begrijp ik... Ja, die worden gepresenteerd uh, vandaag tijdens de Salon van Gogh... een initiatief van de stichting Van Gogh-Brabant. En ik zit nu samen met de componist van de opera... in het uh, uh, protestantse kerkje hier in uh, Etten. En je zou zeggen, ja, daar hangen geen Maria-beelden... en er hangt ook geen kruisweg op deze Goede Vrijdag, heel toepasselijk. Maar wat hangt hier wel? Hier hangen alle staties van het leven van Vincent van Gogh... als een soort artistieke kruisweg in de protestantse kerk in Etten. Nou, en daar gaat dus die Salon vandaag met een soort tafelgesprek met Cornald uh, Maas plaatsvinden. Interessant. Uh, wij spreken nu al met je. Een opera over Van Gogh. Jij hebt de tekst geschreven. Uh, wat ja, is er nog te vertellen over Van Gogh wat wij eigenlijk niet weten? Ja, kijk, Van Gogh heeft eigenlijk zijn eigen biografie geschreven in zijn, in zijn prachtige brieven. Die vallen niet te overtreffen. Maar wat wij gaan vertellen is het grote verhaal over wat er met de mens is gebeurd in Brabant tussen 1880 en nu. En dat is een, een verhaal waar Vincent van Gogh telkens een kantelpunt, een, een scharnierpunt in vormt. En dat is ook een heel ironisch verhaal, want wij omhelzen Van Gogh nu als grote zoon. Maar hij was in zijn tijd, en dan spreken we over de jaren 1880, 1885 in Brabant echt een, een buitenstaander, een outsider... In de eerste plaats omdat hij een protestant was in een katholiek gebied. Maar hij was ook in zijn gedrag en in zijn voorkomen heel onconventioneel. Hij liep met een paars pak rond in Eindhoven. Nou, dat hadden ze daar nog nooit gezien. En hij was ook niet erg handig in relaties en in sociale uh, contacten. Met andere woorden, uh, Van Gogh had het uh, zwaar in Brabant. Zoals hij het ook zwaar had in Frankrijk. Eigenlijk zijn hele leven was wat dat betreft een probleem. En hij was de ultieme... Outsider. En dat willen we in die opera ook laten zien: de ironie van de outsider, die uh, letterlijk een insider en een held is geworden. Ja, waar, waar, waar zie je dat dan? Wat jullie noemen: hè? die band tussen Van Gogh en Brabant noemen jullie ironisch? Ja, nou, wat, wat bijvoorbeeld ironisch is, is dat de heide die Van Gogh heeft geschilderd met de rustieke uh, schapen en een herder, ja, dat is het Brabant wat hij uh, zeg maar droomde. Dat wordt één generatie later door diezelfde Brabanders getransformeerd tot een vuilnisbelt. En dat is nu het, het hoogste punt van Brabant, dat is de vuilnisbelt die ligt tussen Nune, uh, Mierlo en Gelderop. en die is in het jaar 2000 afgedekt met aarde en daar is een golfban van gemaakt, daar golven nu de pensionado's van Philips en DAF. En daar is een stairway to heaven. Met andere woorden, Jan, een postmoderne... Calvaryberg, om in de thematiek van vandaag te blijven... waar wij een gat in boren om al die lagen... wat er met de mensen is gebeurd, te laten zien. En het is een universeel verhaal. Want dat geldt ook voor de wevers die Van Gogh heeft geschilderd. Dat zijn helemaal geen nostalgische beelden in feite. Maar dan moeten we echt een vergelijking maken... met de lage lonenlanden in Bangladesh... waar fabrieken instorten... waar mensen onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken. Zo werd ook in Zuidoost-Brabant, in Nuenen... maar ook door de gebroeders Philips in Eindhoven geproduceerd. En dat zijn dus de ironische schakelingen tussen nu en, en het verleden. Of het zand waar die arme boertjes op zaten te ploeteren... is nu... De grondstof, namelijk silicium, waar eh, ASML zijn grote chipmachines voor maakt. Kortom, zo zijn er heel veel ironische verbanden te leggen waar Van Gogh een rol in kan spelen. Ja, het, het, het beeld overigens dat Van Gogh, uh, he, van het harde boerenleven, zeg maar, of het nou van de wevers is of de aardappeleters, ook wel wilde laten zien, toch? Ja, we laten dat zien, maar we, laten, we maken er geen safe story van. Het is geen veilig verhaal, het gaat ook over ons. En uiteindelijk is het een universeel verhaal. Want Wat er in Brabant is gebeurd, is ook in Frankrijk gebeurd... waar die heeft gewerkt en is in feite in Afrika, in Amerika, in Azië gebeurd. Kortom, het is een universeel verhaal. En het grondthema van onze opera is dan ook... Iedereen heeft iemand nodig, ook jij, ook ik, die in hem of haar gelooft. En dat is een thema waar iedereen zich mee kan, uh, uh, ver, uh, zich toe kan verhouden. En dat is ook de reden dat we opera overigens in het Engels gaan, gaan brengen. Omdat ja, Van Gogh is natuurlijk een, een wereldnaam. Iedereen kent hem. Zijn werken behoren tot ons collectieve geheugen. We laten dat werk niet tijdens die opera zien, want dat zit in ons hoofd. We laten juist weer beelden zien die verwijzen um, zeg maar naar Van Gogh. En het werk van Van Gogh is heel muzikaal, enorm ritmisch. Je voelt als het ware de wind door de korenvelden waaien. En dat leent zich dus ook heel erg voor een opera... en voor een nieuwe compositie van Tom Leuwenthal. Ja, want die, die heeft uh, jij hebt de tekst gemaakt, Tom Leuwenthal, de muziek, begrijp ik. Uh, is daar ook aanwezig, hè? Zeker, ja, zeker. Ja. Zit hier klaar achter de piano. Ook, ook goedemiddag. goedemiddag. Uh, u heeft uh, de thema's waar we Gerard over hoorden naar muziek moeten vertalen. Hoe he, bent u te werk gegaan? Ja, ik werk uh, graag zoals mijn grote uh, inspiratiebron uh, Richard Wagner met uh, leidmotieven. Dus zo'n dat thema outsider hè, of, of volksvolhardingsmuziek eh, motief. Dat, eh, daar maak ik een thema op en dat ga ik later uitwerken. Ik heb dat outsidersmotief heb ik al eh, iets wat uitgewerkt. Dus dat zou ik kunnen laten horen. Nou, gaat u gang? Ja, nou dan gaan we dan. Dus dat is echt heel verstild en verlaten, en treurig. Hè? Dus eh, hou je vast. Zo hoor je in feite telkens Vincent van Gogh aan de bel trekken, kijk eens, hier ben ik, hier ben ik, zie mij, ik, uh, ik wil erkend worden, ik wil gezien worden. En dat is het motief wat natuurlijk uitgewerkt wordt, wat we graag ook symfonisch willen uitwerken met een, een groot orkest. En uh, de bedoeling is, Jan, om uh, de opera in 2020 in première te laten gaan in Eindhoven, in het Evoluon. In het Evoluon in Eindhoven, ja. Ja, het iconisch gebouw. Ja, we hoorden uh, de Tom net zeggen, van, uh, die had het ook over die thema's... de uh, the outsider, dat is het thema wat we net hoorden... maar ook het thema volharding. Zeker, daar kunnen we ook een stukje van laten horen... omdat Vincent bleef trouw aan zijn idealen. Hij bleef volhardend en het is ook de onbezweken broederliefde van Theo... die ervoor zorgde dat Vincent uiteindelijk zijn oeuvre kon maken. Dus dat is een belangrijk motief wat ook in de opera een rol gaat spelen... en dat ga je nu horen. Komt-ie. Zo dus. Ja, en het is, de tekst is niet Engels, zeg je, want jullie gaan ook internationaal de boeren op. Nou, sowieso eh, vinden wij eh, inderdaad eh, het interessant om een internationaal te brengen. Eh, alleen al voor de expats die in de regio Breempoort en Eindhoven zitten... maar ook voor de vele buitenlandse bezoekers die geïnteresseerd zijn in Van Gogh... en eh, op, de, op het spoor van Van Gogh eh, het land ingaan. Maar inderdaad ook eh, om een productie te hebben die ook eh, voor het buitenland eh, geschikt is. En eh, Van Gogh leent zich er erg voor. Het is ook de ambitie van eh, Breempoort en van de gemeente Eindhoven... ook mede initiatiefnemer en drager van dit project... En ja, wat is nou mooier om in zo'n evoluon de uh, starry night, hè, de sterrenhemel van Van Gogh aan de binnenkant van die schotel te kunnen projecteren en daar op die ringen een uh, orkest te hebben spelen met de motieven die je nu hoort. En dan is er nog een derde motief, dat is het Brabant motief en dat is eigenlijk gebaseerd op het geluid dat bomen maken. Er is een boom die Vincent veel geschilderd heeft, dat zijn populieren kan niet dassen, wordt dat in Brabant genoemd... en die ratelen in de wind. Dat is een heel mooi geluid. En dat lispelende, ratelende geluid... dat laten wij overnemen ook door elektronische muziek. Want dat hoort ook bij Eindhoven... waar in de jaren 50 Edgar Varese, uh, Janne Senakis... maar ook Dick Raimakers pioniers waren in de elektronische muziek. En we laten dat ook uh, klinken. En het werk van Van Gogh is heel muzikaal. Als je kijkt naar die schilderijen dan hoor en voel je de wind waaien. De chromatiek van de kleuren, het uh, penseelvoering die heel uh, ritmisch is. Kortom, we laten die schilderijen ook uh, ten gehoor brengen. En het grappige is dat de eerste recensenten van het werk van Van Gogh nog net tijdens het leven van Van Gogh 1890... dat hij erkenning kreeg... die maakte al die vergelijking met de muziek. Dus ja, het is ontzettend toepasselijk om in feite... een opera te maken over Van Gogh. En het is eerder wonderlijk dat dat nog niet echt zo groot is gedaan. Ja. We zijn heel benieuwd. Starry Night is van Domme Kleen, maar dat zal dan wel niet te horen zijn, neem ik aan. Maar nou ja, knip ook naar een Domme Kleen kan geen kwaad. Oké. Okay. Gerard Royak, is veel succes en veel plezier vanmiddag. Dus, want dan wordt alles gepresenteerd in de vorm van een talkshow met collega Cornald Maas. En ook Tom Leuwentaal daar in Ettenleur. Beide dank. It's all just a game show It's all just a game show Remote control on In Holland-Ruunheijn was dat met het nummer Game Show. Nieuws via de NOS: de ophokplicht wordt in een deel van het land opgeheven. In Limburg, Oost-Brabant, Brabant, de achterhoek, Twente en Salland mogen de kippen winnen buiten. nadat ze sinds 8 december vanwege de vogelgriep binnen hebben gezeten. NOS-verslaggever Joris van der Kerkhof ging langs bij kippenboer Victoire Salimans in Nederweert. Ook daar mogen de kippen winnen buiten. Eens kijken achter ons, dat vinden ze allemaal leuk. Hè. Ja, ze lopen allemaal achter ja, ons aan. Dat is aan. altijd. Dat is zo leuk. Is, dit noemt u de Serre? Uh, dit is een wintergarden. En hoeveel dames lopen hier? Uh, dit zijn nu... Want nu hier in de wintergarden zullen ze een stuk of... Uh, wat zullen ze zijn? Uh, een stuk of 8000, denk ik. Daar rond uh, Ja, die zitten nu allemaal in de wintergarden. Dat vinden ze leuk, hè. naar buiten. Het zijn vijf verschillende hokken eigenlijk. Want er lopen tussendoor... Ja, appartementen, tussen Dat klopt. Voor de verdeling een beetje, hè. Dat, uh, dat 's nachts... Uh, niet iedereen in het eerste, in het volgende gedeelte van de stal zitten. Je kunt beter een verdeling hebben van, uh, van het geheel. Ja. Nou, dit is dan de wintertuin. Uh, ze kunnen daar doorheen door een luik. En dan komen ze op de plek waar ze s'nachts liggen. Ook... Zitten, hun eieren leggen. Ja. Die zijn nu allemaal al weg. Hè? Die ja. zijn, worden ochtends gehaald. En uiteindelijk komen ze hier doorheen. En dan hier zo. Kunnen ze onderdoor. Dat is een ruimte van een centimeter of 30, 40. Waar ze door het hek heen kunnen. En dan zijn ze buiten. Ja, dit is, de, dit is ook de luik die nu 16 weken bijna. We hebben gezeten? gezeten. Dat is Die, hey. ja, ja, dat weet is het dat geluidje. Ja, die uh, mag vandaag naar, naar open. En, uh... Het grappige is, een deel is naar buiten gelopen... maar omdat u hier nu staat, staan ze hier allemaal om u heen. Ja, ze zijn heel nieuwsgierig, kippen. Die willen er altijd bij zijn als er uh, wat te beleven naar valt. Dus uh, dat zal altijd gebeuren, ja, dat klopt. En ja. Dan konden ze vanochtend naar buiten. Ja. Maar uiteindelijk, als we er een beetje doorheen kijken... Ja, niet veel, hè? Nou, nauwelijks. Nee, klopt. Nee, ik ben heel eerlijk. De kippen, uh, 16 weken geleden toen uh, de luiken dicht gingen blijven, dat vonden de kippen niet leuk. Want zij zijn gewend om naar buiten te gaan. En dan uh, zijn ze uit hun ritme natuurlijk. Uh, dat heeft een, weetje, een weekje geduurd dat, dat ze wat bij de luiken stonden te wachten. Toen uh, was het oké okay voor ze? Toen was het oké. Okay. Uh, we hebben flink wat, wat ja, gestrooid, granen gestrooid, dat ze wat afleiding hadden. En eigenlijk is het toen heel goed geweest. En we moeten ook heel eerlijk zijn, we gingen toen de winter in. En uh, het weer buiten was niet fijn. Het, het was nat, het was vies. En, uh... Eigenlijk zegt u van, het is echt veel mooier om ze binnen te houden in de winter. 100%, 100%. Ik, uh... Zou dat ook het advies zijn dan? Om, het is buiten nat, vies, vogelgriep houden ze gewoon binnen, net als koeien? Ik denk dat we daar een heel grote oplossing aan hebben... als we in de winter de kippen binnen zouden kunnen houden. Waarom is het vandaag zo'n mooie dag dat ze naar buiten mogen? Ja, 16 weken, dat is uh, de maximum tijd als je opoplicht hebt... die door dan de overheid is opgesteld mag je de eieren nog als vrije uitloop eieren verkopen. Ja, klopt. Maar na die 16 weken is dat afgelopen. Ja, en een, en een snelle rekensom. Hier heb je deur. ongeveer 14.000 ja. lopen. Juist. En 10.000 eieren per dag ongeveer. Het ja, verschil is 4 cent. Ja, daar zegt hij 400 euro uh, per... Ja, dat gaat hard, hè. Dat klopt. Ja. Dus u bedankt de minister op deze hey, mooie Ik ben hem heel dankbaar, absoluut. Ja, nee, zeker. Degenen die buiten waren, komen nu weer naar binnen. ze doen waar ze zin in hebben, daar komt het op neer, hoor. Dat ben ik heel eerlijk aan. Dat klopt, ja. Wat is? De wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. Een hele bijzondere ontwikkeling in Noorwegen. Twee architectenbureaus willen naast het vliegveld van Oslo een stad bouwen... die niet alleen zelfvoorzienend moet worden, maar zelfs energie moet gaan opleveren. Huub Keizers van TNO, hier in de studio, welkom. Dank u. Uh, gaat uw hart onmiddellijk sneller kloppen als u zo'n plan hoort? Ja, ik vind het prachtig. Dit zijn natuurlijk de projecten die we nodig hebben... waarbij eh, ja, vanuit een stuk nieuwbouw allerlei technologieën ontwikkeld worden. Energieopwekking, energieopslag, het delen met het gebied. Ja, prachtig. Ja, nou horen we natuurlijk de laatste tijd heel veel nieuws... Hè, over duurzame manieren van bouwen, noem maar op. En dan gaat het vaak over de term klimaatneutraal. Dus dat je in ieder geval eh, ja, bijna niks verbruikt, hè, dat je op nul uitkomt. Maar dit gaat vele stappen verder... Ja, dit, dit past wat mij betreft in het plaatje waar we eigenlijk naartoe zouden moeten met de gebouwde omgeving. Maak hem energiepositief, technisch kan het. Uh, het grote voordeel is dan namelijk dat je niet alleen je eigen energieverbruik uh, aanvult, maar dat je ook het transport en wellicht een stukje industrie kunt helpen verduurzamen. Maar hoe? Hoe werkt het? Wat? Ja, in feite uh, via een paar verschillende lijnen. Enerzijds uh, veel energie opwekken. Dus alle vrije beschikbare wanden voorzien van zonnepanelen, zonnecollectoren. Daarnaast dan die energie ook kunnen opslaan. Opslaan kortstondig in elektrische batterijen, lange termijn in warmteopslag. Want dat is nu nog een groot probleem, toch? Ja, met name die opslag is een issue, dus daar moet echt wel wat gebeuren. Hebben ze daar in Oslo wat op gevonden dan? Ja, wat er in Oslo gebeurt is dat ze met name korte termijn gaan opslaan in elektrisch vervoer en batterijen. En wat er dan nog wel echt bij moet komen is een lange termijn opslag. En dat zou, uh, ja, is, is voor Oslo wat makkelijker dan in Nederland. Want ze hebben daar relatief grote stuwmeren waar ze een deel van die energie kunnen opslaan. In het vlakgebied als in Nederland uh, moeten we naar andere technieken. Ja. En daar zijn ook leuke ontwikkelingen gaande. Maar u zei het al: elektrisch vervoer, uh, laten we zeggen de benzine- en dieselauto's, die zullen we daar niet tegenkomen. Nou, in, in Noorwegen is uh, dacht ik al beleid dat over een jaar of uh, vijf, zes, uh, kan tien zijn, ik weet het even niet precies. Uh, elektrisch vervoer eigenlijk de enige manier van transport gaat worden voor uh, in ieder geval de, de voertuigen. Ja, dus, dus uh, overal zonnepanelen, op alle wanden, daken, muren, elektrisch uh, vervoer en verder? Ja, verder eigenlijk niet alleen de, de standaard zonnepanelen... maar ook op een mooie manier, zodat mensen het ook uh, willen gaan hebben, willen gaan zien. Mooie kleuren, verschillende vormen, mooie ontwikkeling al gaande. Daarnaast, en dat is eigenlijk de belangrijkste, ik was hem nog even vergeten in de gauwigheid... is natuurlijk zorgen dat je zo min mogelijk energie verbruikt. Dus goed en ver gaan isoleren. Uh, zorgen dat het op zo'n manier gebeurt dat mensen het ook willen. Dus een gezond en prettig binnenmilieu. En met name ook voor die locaties, eh, erg belangrijk, waar veel kantoren gemengd worden ook met woningen. Want dat is het unieke in dat gebied. Ja, het, het fijne is natuurlijk als je een hele nieuwe stad bouwt, he, dan kun je van nul af kun je alles precies doen zoals je denkt dat het zou moeten. Lopen ze in Oslo nu ver op ons vooruit of heb je dus het plannen ook hier in Nederland? Nou ja, in feite in Oslo hebben ze dit plan nu gelanceerd. Vergelijkbare plannen zie je eigenlijk all over de wereld, zou ik willen zeggen. In Abu Dhabi, in China, maar ook in Nederland. Bijvoorbeeld? We hebben daar eigenlijk twee jaar geleden al een eerste stap in gezet als Nederland. Even als één voorbeeld wat ik kan geven. Stad van de Zon in Herugowaard. Twee jaar geleden opgeleverd. En dat wordt nu doorontwikkeld. Om eigenlijk nog betere woningen, nog betere kantoren ook te maken. Een ander voorbeeld in Rotterdam. De Dutch Windwiel wat daar ontwikkeld wordt. Beetje vergelijkbaar met zo'n concept. Wat is dat? De Dutch Windwiel is een groot kantoorlesjecentrum. In het midden van Rotterdam, aan de Maas. Met het idee om daar energie op te wekken, op te slaan. Technieken te laten zien, ook om dingen snel te vervangen. En dat heeft dan weer als doelstelling dat je high-end nu aan het ontwikkelen bent, maar dat ook wat uitrollen naar de bestaande gebouwen. Ja, en ja, dat dus snel moet kunnen vervangen. Dan hebben we het over één gebouw, hè, projecten. Maar komt het zover hier in Nederland dat we ook een stad zullen gaan bouwen die energie oplevert? Of is het dat nog heel ver weg? Ja, ik denk dat uh, dat niet zo heel gek ver meer weg hoeft te zijn. Uh, nou, ja, wat is ver? Vijf, tien jaar? Vijf à tien. Uh, eerste stappen erin worden bijvoorbeeld in Almere gezet... bij Oosterwold, waar een experimenteerwijk is... met als doelstelling die ook zo positief mogelijk te maken. En eigenlijk, ja, elke zichzelf respecterende stad... heeft op dit moment plannen om van het gas af te komen... om neutraal te worden. Ja, en dus de meesten beginnen nu toch ook langzaam al wel... positief te spreken. Dus ik denk dat we daar hele mooie stappen gaan zien. Over hoeveel jaar hebben wij zo'n energieopleverende stad? Ja, technisch kan die nu al. Maar voordat we de bestaande bouw ook helemaal aangepast hebben... ja, denk ik dat we vijf... 10, 15 à 20 jaar verder zijn, maar toch wel echt uh, in de periode die wij nog meegemaakt maken. Ja. Ja, Dat is nog een redelijke marge, 5 tot 20 jaar. Orde groot. Als je het over hele steden hebt, wijken zullen we aanzienlijk eerder zien. Dus ik denk over een jaren 5 tot 7 hebben we de wijken. de wijken op die manier aangepakt. Dank, Huub Keizers van TNO. Graag gedaan. Straks in Politiek Vandaag. Moordenaars mogen na het uitzitten van hun straf... niet in de buurt van de nabestaanden van hun slachtoffers wonen. Althans, dat vindt een Kamermeerderheid. En we blikken terug op een week met twee opmerkelijke hoorzittingen. In de Tweede Kamer ging het over de voorgestelde salarisverhoging... van ING Topman Hamers. Een Europarlementaris is beter zich vast in de celmaaier... Affaire over de ambtenaar die in één minuut promoveerde... tot secretaris-generaal van de Europese Commissie. En tegen vier uur is er natuurlijk trending vandaag. En vandaag is chef Martijn Rosdorf. Met nieuws uit eigen keuken, Jan. We gaan op zondag uitzenden. Vanaf aanstaande zondag heeft de NPO ons ruimte gegeven... om zondagmiddag tussen twee en vier... En vandaag radio te gaan uitzenden met lekker veel trending nieuws. Wel af en toe een sportflits om de luisteraars van langs de lijn... een beetje te laten wennen. Maar uh, groot nieuws dus. Kijk aan, meer daarover zo direct naar het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Emma Bransen. Bij de mars van de terugkeer in de Gazastrook zijn zeker vijf Palestijnen om het leven gekomen... en honderden mensen gewond geraakt... meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Duizenden Palestijnen hebben zich bij de grens verzameld... omdat ze terug willen naar het land waar ze uit zijn gezet. Twee Nederlandse diplomaten worden Rusland uitgezet. Het is een reactie op de uitzetting van Russische diplomaten... door verschillende westerse landen, waaronder Nederland... vanwege de vergiftiging van de Russische ex-dubbelspion Skripal... en zijn dochter in Engeland.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 Verkeersinformatie van de ANWB René Passet. Jan, het is een beetje een gekke avondspits... want er is eigenlijk geen avondspits. Het is wel druk op de weg met 150 kilometer nu. Die file staan vooral in het midden en zuiden van het land... en hebben te maken met recreatieverkeer, waaronder veel Duitsers. Ten zuiden van Utrecht is het wel druk. Op een weg als de A2 naar Den Bosch... sta je makkelijk een half uur in de file tussen klopend Everdingen en Saltbommel. En in het oosten is het heel druk. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. En er is er ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd bij Zevenaar. Nou, dat kost je nu een half uur vanaf de Duitse grens. En het trekt ook vanuit. Uit Utrecht richting het oosten. Op de A27 Breda-Utrecht na een ongeluk tussen Breda-Noord en Oosterhout... een half uur in de file. En de laatste die er uitspringt tussen de files is de N280... de weg Duitse grens naar Roermond. Shoppers naar de outletcenter in Roermond staan 20 minuten vast. Politiek Vandaag. Met Jan Mon. Het is voor veel nabestaanden het ultieme schrikbeeld... De moordenaar van bijvoorbeeld je kind of je partner... die na zijn straf om de hoek komt wonen. Toch is dit voor nabestaanden soms de bittere realiteit. Uit een rondgang van even vandaag... blijkt dat de meerderheid van de Tweede Kamer hier nu een eind aan wil maken. Madeleine van Torenburg, Kamerlid voor het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. Een permanent woonverbod, daar hebben we het dan over. Voor welke ja. daders zou dat moeten gelden? Het zou moeten gelden voor de daders van de ergste delicten. En dan denk je met name aan levensdelicten. Ja, en hoe vaak komt het voor dat er echt iemand in het dorp... of een stad van die nabestaande of slachtoffer gaat wonen? Nou, ik ben nu tien jaar uh, een beetje een van de contactpersonen... van uh, de Vereniging Ouders van Vermoorde Kinderen en ouders van een vermoord kind... en uh, de andere organisaties waar ze nu mee samen zijn gegaan... eigenlijk de samenwerkende organisaties van nabestaanden. En uh, eigenlijk hoor je van heel veel nabestaanden... dat ze er moeite mee hebben dat iemand in de nabijheid is. Soms woont iemand ergens anders of is die naar een andere plek gegaan. Maar het komt helaas nog geregeld voor... dat iemand in dezelfde woonplaats terugkeert. Of heel dichtbij zelfs. Ja. Wij spraken eerder in Radio 1 vandaag met Jack Keizer. Zijn zoon werd vermoord en de dader kwam ook vrij. En elke keer weer ja. als je de deur uitgaat, loop je met het idee... oh jee, zal ik hem uh, ja of nee tegenkomen? Keer op keer, op keer, op keer. Mijn, mijn zoon is tien jaar geleden vermoord. Mm. Uh, de Daan heeft vijftien jaar straffen gekregen. Is na negen jaar mocht hij weer naar huis toe. En vanaf dat moment uh, kunnen wij hem dus echt elke dag tegenkomen. Wat gebeurt er ook? Uh, nou ja, dat is nog niet heel vaak gebeurd. Statistisch gezien is de kans natuurlijk uh, vrij klein... Mm -hmm. Maar dat doet er niet zo gek veel toe. Het, gaat uh, het is mogelijk. En mijn vrouw krijgt de hartkloppingen van. Uh, en die verhaal horen van andere lotgenoten ook. Ja, Jack Keizer eerder in Radio 1 vandaag. Mevrouw van Torreburg, het CDA. Ja, herkenbaar dit verhaal. Ja, absoluut. En juist bij Jack Keizer is het zo dat er twee daders waren. Eentje woont in de buurt en de andere woont elders. En uh, het is wel heel duidelijk, ook voor mevrouw Keizer, dat ze wel kan lezen met het feit dat iemand anders zijn leven opbouwt erg, ergens anders. Maar juist die persoon die in de nabijheid woont, daar kan ze eigenlijk niet mee overweg. Nee, en, en meneer Keizer die zegt het zelf, hè. statistisch gezien is die kans misschien klein, maar daar gaat het niet eens om. Nee, want ik ken ook nabestaanden waar het veel vaker voorkomt. Waar gewoon uh, de persoon met zijn hondje langs de deur loopt. Uh, langs rijdt, langs fietst. Ja, dat is gewoon onverteerbaar voor iemand wiens leven verwoest is. Dat je dan iemand onder je neus zijn leven ziet opbouwen. Daar zit met name de crux. Ja, je kunt je ook nog afvragen of, of daders die, die hun straf uitgezeten hebben... zelf niet liever ook niet in de buurt van die nabestaanden zouden willen wonen. Ja, maar dan spreek je me over daders met enige compassie of begrip voor slachtoffers. Maar vaak is het toch een soort mensen die weinig compassie hebben met anderen. Dus die zijn veel meer met zichzelf bezig. Uh, lange straf gehad soms. En die hebben het idee van nou nu zit alles erop. Nu ben ik weer vrij mens en kan doen en laten wat ik wil. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Natuurlijk is het vaak zo dat iemand eh, langzaam maar zeker terugkeert in de samenleving. Eerst voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld en dan pas helemaal. Vaak kan je dan al wel een gebiedsverbod opleggen of een gebiedsgebod... dat hij juist ergens in een omgeving moet blijven. Maar wanneer alles erop zit, dan kan iemand doen en laten wat hij wil. En daar zit nu juist de pijn. Dan kunnen mensen weer terugkeren in de nabijheid van een slachtoffer, een nabestaande. En dat moet je niet willen. Ja, nou ja, u noemde het. Een burgemeester kan het tegenwoordig een, een gebiedverbod opleggen. Maar waarom voldoet dat niet? Nou, het kan alleen de rechter kan het alleen doen wanneer iemand nog een voorwaardelijke straf open heeft staan. Feitelijk is hij dan nog niet van zijn straf af. Een burgemeester kan een gebiedsverbod opleggen wanneer iemand zich misdraagt, maar daar moet dan aanleiding voor zijn. Het feit dat je wil wonen naast degene die je het leven, waarvan je het leven verwoest hebt, ja, dat kan dus. En ik denk dat we daar juist een oplossing voor moeten bedenken. Je ziet dat af en toe gebeuren en ik vind dat dat niet kan. Waarom is nu het moment dat u vindt dat hier iets aan moet gebeuren? We hebben het al vaker uh, erover gehad. Uh, de laatste tijd zijn er een aantal hele schrijnende situaties geweest. Zoals uh, familie Keizer. Maar ook een mevrouw in Capelle. Uh, die kon er eigenlijk ook niet meer tegen dat dit gebeurde. Ik hoor het vaker. We hebben het dan natuurlijk uh, als specifiek onderwerp aan de orde gesteld. Ja, dan zie je dat mensen denken. Oh, als ik toch eens bevrijd zou kunnen zijn. Van degene die mijn leven heeft verwoest. Want we zien iemand in onze omgeving. Fijn zijn leven opbouwen met zijn eigen kinderen terwijl jouw kind door die persoon vermoord is. Het is onverteerbaar, we hebben het dus bespreekbaar gemaakt. En daarom zie je dat er nu een oplossing voor moet komen. Je ziet het ook in België. In België is daar een oplossing voor bedacht. Daar kan deze regeling getroffen worden. Ja, we zijn in Nederland natuurlijk iedere keer een stapje verder aan het gaan... in het beschermen van slachtoffers. En dit is eigenlijk nog een hele diep gekoesterde wens van slachtoffers. Ja, maar nu zijn er ook helaas daders, zoals bijvoorbeeld Benno L die heel veel slachtoffers maken, ook op verschillende plekken in het land. Die, die, die kunnen dan eigenlijk nergens meer terecht. Dat is een totaal ander hoofdstuk. Iemand die een bepaald zedendelict heeft gepleegd... en ergens geplaatst moet worden. Natuurlijk is dat lastig, maar daar gaat dit niet over. Dit gaat vooral over nabestaanden die geconfronteerd worden... met de dader in hun naaste omgeving. Natuurlijk zal het altijd lastig worden... om iemand die uit hun gevangenis komt ergens neer te zetten. Maar dat is gewoon een probleem... waar de hele Nederlandse samenleving mee te dealen heeft. Maar voor deze situatie moeten we een aparte regeling treffen. En daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Gelukkig wel. Inmiddels is daar een meerderheid voor gekomen. Natuurlijk moet je het zorgvuldig opbouwen. Daar zijn we dus nu mee bezig. En zodra het gelukt is, denk ik dat de nabestaanden... Uh, wat meer bevrijd zijn van uh, de hel waar ze iedere keer in terechtkomen. Madeleine van Torenburg van het CDA. Dank. Voorzittingen in Den Haag en in Brussel deze week uh, ja, leverden aardig wat ophef op, zou je kunnen zeggen. In Den Haag was Jeroen van de Veertig gast. Hij mocht als voorzitter van de Raad van Commissarissen komen uitleggen waarom ING-topman Hamers een salarisverhoging van maar liefst 50%, een miljoen, verdiende. En de Europarlementariërs tochten zich op de Selmayr op Gate, de man die in één minuut promoveerde tot secretaris-generaal van de Europese Commissie. Daarover werd de Europese commissaris Kunter Oettingen van het personeelsbeleid aan de tand gevoeld. Ik ga terugblikken op deze week met twee parlementariërs. Vanuit Brussel, Sofie In D66 delegatieleider in Europa. Goedemiddag. Goedemiddag. En hier in Hilversum in de studio is Bart Snels, Tweede Kamerlid van GroenLinks. Welkom. Eh, meneer Snels, om met u te beginnen. Jeroen van der Veer werd woensdag anderhalf uur lang ondervraagd door Tweede Kamerleden. Of heel veel kranten kopte. hij werd gegild. Wat is, wat is een betere term? Het leek wel op een grilgressie. Uh, uh, en dat had er wel mee te maken. Dat er, ook, er waren veel emoties. Ook bij, bij eigenlijk kamerbreed, bij alle kamerleden... die vragen stelden aan, aan Jeroen van der Weer. Veel boosheid. Boosheid. En ik merkte bij mezelf uh, dat die boosheid ook nog toenam. Uh, omdat hij eigenlijk ofwel geen antwoord gaf op vragen die wij stelden... ofwel nog gewoon volhield dat wij niet begrepen wat er bij ING aan de hand is. Daar wil ik zo meer over weten. Sofie in het veld in uh, Brussel. Uh, Eurocommissaris Oettinger van personeelszaken... die moest zich dinsdag voor de tweede keer verantwoorden... voor die flitscarrière die Martin Selmaier twee weken gemaakt heeft. U heeft uh, uh, hem ook toegesproken. Laten we heel even naar een kort fragmentje uit die toespraak luisteren. Selmayr Gates destroys all the credibility of the European Union as a champion of integrity and transparency in public administration. At times when public trust in the European is low, this is devastating, Mr. Oettinger. And the fact that the Commission remains deaf until the day of today to criticism shows how disconnected it is from reality. So in conclusion, the Commission will have to choose what is more important, the career of Mr. Selmayer or the credibility of the European Union. Because The appointment of Mr. Selmayr was a grave error, and it must be corrected. And that is a precondition for our continued support for this Commission. De carrière van Selmayr kan niet belangrijker zijn dan de geloofwaardigheid van de Commissie. U was kwaad, hè? Hallo mevrouw in het veld. Ja, dat was even een onderbreking. <laughs> oh, ja, ja. Ik, ik zei, uh, we hoorden het fragment uit uw toespraken. U was kwaad. Ja, en dat ben ik eigenlijk nog steeds. Veel van mijn collega's ook. Want wat meneer Snels net zei, dat herken ik ook wel een beetje. Dat de Europese Commissie, in dit geval bij monden van meneer Uttinger... gewoon niet lijkt te begrijpen waar het over gaat. Heel badinerend doet. Geen echt antwoord geeft op de vragen en duidelijk... Uh, ja, niet uh, goed aanvoelt wat nu eigenlijk het probleem is. En ja, uh, je ziet ook dat het Europees parlement heeft gezegd. wij nemen geen genoegen met die vragen. Er komt nog een vragenronde. Uh, ja, en er zijn al heel veel uh, partijen die zeggen nou, uh, wij kunnen onder deze omstandigheden niet langer ons vertrouwen aan meneer Jonker geven. Ja, u zei ook dat door deze benoeming de Europese Commissie aangeeft het contact met de werkelijkheid kwijt te zijn. Uh, dat ja. was er eerst wel dat contact? Uh, <laughs> nou ja, in ieder geval blijkt nu dat het er niet is. Uh, um, in ieder geval in dit geval. En ik herken ook daar parallellen met het verhaal van Van der Veer. Gewoon niet goed aanvoelen dat de tijden zijn veranderd. Dat tolerantie tegenover dit soort dingen afneemt. Uh, en dat je niet meer op deze manier mensen kan benoemen of uh, belonen. Ja, nou, nou zag je dat uh, Uttinger ja, niet echt een krimp leek te geven... tijdens die hoorzitting. Ja. Uh, bovendien, uh, ja, wat we horen, is dat alles ongeveer blijft zoals het is. En dat Zelmaier dus ja. zijn baan behoudt. Ja, nou ja, dan zullen we zien. Hè? Jonker die heeft dat ook gezegd. Van, uh, als Zelma er gaat, dan ga ik ook. En ik ben de enige die kan beslissen. Uh, ja, dan moet hij op een gegeven moment ook maar beslissen of hij het risico wil lopen om uh, het parlement te laten besluiten over, over zijn geloofwaardigheid. En over, ja, dus eigenlijk uh, het, het vertrouwen. Uh, punt is dat wij geen individuele eurocommissarissen naar huis kunnen sturen. Uh, alleen maar de hele commissie. Dat is dus een soort nucleair wapen, daardoor aardig. Uh, zijn een, een, een aantal fracties uh, daar wel over. Uh, maar er zijn ook wel steeds meer mensen, ook in de twee grote fracties... die zeggen, ja, maar dit kan gewoon echt niet meer. Want wij moeten straks wel aan de kiezer kunnen uitleggen... Uh, waarom we dit eigenlijk gewoon laten gebeuren. Ja, maar de hele commissie wegsturen... Ik gok zomaar dat u daarvoor nooit de steun van bijvoorbeeld... de grote fracties ja, van Christen en Sociaaldemocraten krijgt. Op dit moment, uh, op dit moment uh, is daar nog geen meerderheid voor, is mijn inschatting. Aan de andere kant zie je dat de woede uh, eigenlijk alleen maar groter wordt... door de reactie van de commissie. Uh, en de ene keer in de geschiedenis dat de hele commissie naar huis is gestuurd... of in ieder geval op is gestapt uh, na dreiging daarmee... ging het ook over een, een personeelsakkefietje eigenlijk... Uh, vergelijking. Uh, dus het is een kwestie van, van uh, dynamiek. He, wat gebeurt er nu eigenlijk? En ik denk dat de commissie moet laten zien... dat ze begrijpen dat ze hier gewoon een kapitale fout hebben gemaakt. Dat het een inschattingsfout was en dus een politieke fout. Want ik denk, he, er waren een aantal mensen... meneer Jonker, meneer Timmermans, meneer Uttinger... die hier van tevoren van op de hoogte waren... en kennelijk niet hebben ingeschat uh, welk effect het zou hebben... En dan waren er nog 25 euro-commissarissen, toppolitici... die zich daar gewoon totaal bij verrassing hebben laten beetnemen eigenlijk. Ja, en wij willen gewoon wel graag weten... zijn dit nu de mensen waaraan we eigenlijk de Europese Unie kunnen toevertrouwen? U zegt, dit is nog geen bekeken zaak. We blijven dat ook met nee. u volgen natuurlijk. We gaan even terug naar de hoorzitting met Jeroen van der Veer in Den Haag. Laten we eerst even luisteren naar wat Jeroen van der Veer na afloop zelf zei. Dat voorstel hebben we dus verkeerd ingeschat. Verkeerd naar het maatschappelijke draagvlak gekeken. Maar hoe is dat ook gekomen? Omdat wij wilden ook kijken naar de andere, naar de Europese kant. We moeten een grote Europese bank bouwen... waar we in Nederland heel trots op kunnen zijn. Daar zijn we een heel eind mee. Uiteindelijk schiet je er ook niks meer op om een salaris te betalen... waar een van de hele belangrijke stakeholders... dat is de Nederlandse publieke opinie, het niet mee eens is... Dus we moeten nu gewoon echt opnieuw gaan nadenken hoe we hier uit kunnen komen. Want uiteindelijk willen wij dus wel enig begrip hebben voor deze uiteraard nog steeds hoge bedragen. Maar je moet een internationaal kader bouwen om die bank verder te kunnen transformeren. Ik weet nog niet hoe we dat dilemma gaan oplossen. gaat een hoop overleg met allerlei mensenkosten en tijd. Ja, hij lijkt in een spagaat. Het zit Jeroen van der Veer, Bart snelst van GroenLinks. Aan de ene kant zegt hij, ja, die salarisverhoging kan inderdaad niet... want de publieke opinie is er tegen. Aan de andere kant, uh, ING wil een grote internationale bank zijn. Ja, uh, daar horen toch topsalarissen bij. Nou, het gekke is, uh, en daar gaf hij eigenlijk nauwelijks antwoord op... Uh, uh, hij realiseert zich niet dat een bank echt iets anders is... dan, uh, dan Shell of dan Volkswagen. En bij de aankondiging van, van die salarisverhoging... heeft hij die vergelijking steeds gemaakt met grote bedrijven en de bank is geen groot bedrijf. Een bank handelt in vertrouwen en niet in auto's en niet in olie. En juist dat vertrouwen dat is geschaatst door de financiële crisis. En eigenlijk wat je ziet is uh, uh, hij betreurt de ophef, uh, maar hij vraagt begrip voor zijn eigen situatie. Ja, nou ja, een, ba een bank is misschien niet een bedrijf in de zin uh, zoals Shell dat is, maar moet wel concurreren toch internationaal. Dat was een punt. Het moet concurreren, maar het is een systeembank. Uiteindelijk, als het fout gaat bij de bank... dan draait de belastingbetaler ervoor op. En dat is een cruciaal verschil, zegt u? En dat is een cruciaal verschil. Uiteindelijk staan wij als burgers garant voor die grote banken. En dat is ook precies de reden waarom we in Europa bijvoorbeeld... een bankenunie hebben opgetuigd die nog niet helemaal af is. Dat is ook de reden waarom we ook allerlei wet- en regelgeving al hebben... over beloningen van top, top, topmensen... Um, en dat schijnt hij zich niet te realiseren. Ja, nu zegt u, uh, het werd er eigenlijk niet beter op tijdens die hoorzitting. Sterker nog, het ging misschien zelfs de verkeerde kant op. In die zin ook. He heeft het nou iets opgeleverd, die hoorzitting, in uw ogen? Nou, wat ik wel opmerkelijk vond is... Um, uh, nee, niet alleen de Kamer was boos... Uh, maar we hadden ook nog een hoorzitting met allerlei andere betrokkenen. Onder andere de Nederlandse Vereniging van Banken en de Nederlandse Bank. En ook die waren kritisch op de wijze waarop dit voorstel van eh, van, van der Veer tot stand was gekomen. In de wet staat al dat het beloningsbeleid beheerst moet zijn. Eh, en dat het moet kunnen steunen op maatschappelijk draagvlak. Weet, dat is ook in de code banken afgesproken. En daar is een dialoog voor nodig. En Van der Veer heeft niet gesproken met de ondernemingsraad. Pas heel kort van tevoren. Niet met de minister van Financiën daar schijnt dan wat onduidelijkheid over te zijn... Uh, maar ook niet met aandeelhouders. Dus hij heeft dat in zijn eigen achterkamer, zo lijkt het... Uh, besloten, gekeken naar wat... ...de topsalarissen bij andere hele grote Europese bedrijven zijn... ...en daar is stempel op gezet. Ja, maar dat... zij ook, ik sluit niet uit op termijn... ...dat we toch dat salaris omhoog moeten doen. En dat is precies waarom de Kamer boos bleef. Ja, nou, nou, nou begrijp ik wel dat er een wetsvoorstel bankiersbeloningen is ingediend. He? Daarin staat dat de minister van Financiën toestemming moet geven... ...voor dit soort salarisverhogingen. Ja, wij hebben direct aangekondigd dat we met hele snelle wetgeving zouden komen. Ook de minister van Financiën zelf heeft op die maandag nadat wij het hadden aangekondigd... gezegd dat wetgeving wellicht noodzakelijk is. En dat heeft hier wel mee te maken. Dat is een aanscherping van zeg maar, het beheerste beloningsbeleid. Daarin schrijven we in de wet ook op, en dat staat al in de code banken... dat het moet kunnen steunen op maatschappelijk draagvlak. Dus daar is een dialoog voor nodig. En een van de mensen die in die dialoog een rol moet spelen... dat is de minister van Financiën. Ja, maar hoe kansrijk is dat? Is het net zo kansrijk als het wegsturen van de hele Europese commissie... door mevrouw In het Veld? Namelijk niet kansrijk? Nou, uh, uh, ons wetsvoorstel is ondertekend door inmiddels 69 kamerzetels. U begint een <laughs> meerderheid in het zicht te krijgen? De, de, de, de, het is vrijwel de hele oppositie op vorm van democratie en SGP-na... die mede ondertekend hebben. Dus dat is echt van links tot rechts. Ja, inclusief mijn, DENK, maar, inclusief Partij voor de Vrijheid. U, u zult toch dan... Uh, ook Kamerleden van de coalitiepartijen moeten overtuigen. Uiteindelijk zullen we ook uh, moeten kijken wat de coalitie uh, wil. En, weet je, als ik de reacties zie, dan zie ik er sympathie voor het voorstel. Ook bij, bij ChristenUnie en bij CDA en D66. Het is natuurlijk altijd de VVD die dit soort uh, kwesties vindt. Dat regels misschien ja, niet per se noodzakelijk zijn. Als de ja. hele ChristenUnie en uh, eh, andere partijen meestemmen... dan bent u er misschien ook. Ik, u blijft masseren, begrijp ik. Zeker. Mevrouw In het Veld, nog even... Het, het, het pro probleem van dit soort affaires... Is, is dat ook dat in uw ogen de kloof... daardoor tussen politiek en bestuur vergroot wordt? Ja, nou het, het tast natuurlijk wel uh, het vertrouwen in de Europese Unie aan. Uh, dat is heel erg kwalijk. Um, maar ik hoop wel dat deze affaire ons de gelegenheid geeft... Om, om eindelijk ook dit soort dingen aan te pakken. Want kijk, het geval Zelmaier is wel het meest flagrante... maar zeker niet het enige geval van vriendjespolitiek... Uh, en dat, dat hoort gewoon niet meer bij de Europese Unie van nu. Bij een politieke unie die transparant moet zijn... waar burgers op moeten kunnen vertrouwen. Um, en ik, ik denk dat dat besef inmiddels wel door begint te dringen... Uh, ook bij uh, de grote partijen die toch in de loop van de jaren... Ja, uh, het, het wel een beetje als een soort uh, zou ik zeggen, zelfbedieningswinkel hebben gezien... om, uh, om, om, om posten, om baantjes uh, te regelen. Dat kan gewoon niet meer. Hè? Dat besef begint inmiddels van links tot rechts wel door te dringen. Dus dat is dan uh, de positieve uitkomst, denk ik. Meneer Snels, uh, dit, dit draagt niet bij aan het verkleinen van de kloof? Nee, nee uh, en tegelijkertijd ben ik, als het over die banken gaat... wel optimistisch, omdat uh, de, de ophef en de verontwaardiging zo... Breed eh, gedeeld werd. Uh, dus dat betekent wel dat we ook stappen moeten zetten. En als zowel de minister van Financiën als de oppositie dreigt met wetgeving, dan vind ik ook, als we aanzeggen... dan moeten we ook B zeggen. Dan gaan we gewoon de regels wat aanscherpen. U bent beide optimistisch en we gaan het samen met u volgen. Sophie in het veld, Europarlementariër voor D66. En Bart Snels, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Dank. Trending vandaag. Martijn Rosdorf, ja, het is bijna. 1 april. Zondag is het 1 april, ja. En uh, ik zei net dat we op zondag gaan uitzenden. Nou, dat is niet waar. Dat was een uh, poging tot de 1 april, grap. Het was al, al mijn agenda. Alle, al alle boos... Ja, maar we kunnen niet zondag, dus daarom gaat het niet door. Alle boze oh. sportliefhebbers aan de poorten hier van het Mediapark die kunnen weer naar huis. Uh, wij werken niet zondag. Flauw. Als service aan de luisteraar hebben we berichten bestudeerd en gekeken of ze echt zijn of een aprilgrap, Jan. Want daar is behoefte aan. Okay. Als je niet luistert, nu of straks, dan kan je bijvoorbeeld behoorlijk voor te komen staan in de HEMA. Daarover straks meer. Eerst even deze. Babies in de Python. Het is de favoriete attractie in de Efteling. Het is een achtbaan met de naam Python, die was een tijdje dicht wegens verbouwing. Dit weekend gaat hij weer open en men heeft een verrassing. Het is een bijzonder moment, want we zijn jaren bezig geweest om te kijken... hoe we het voor elkaar kunnen krijgen om ook onze allerkleinste gasten in de Python te krijgen. En uh, wij mogen vandaag bekendmaken dat het ons als eerste attractiepark in de wereld gaat lukken... We gaan baby's toelaten in de Python. Filmpje dus verspreid door de Efteling zelf op Facebook. Babytjes mogen nu in de achtbaan. hele speelfilm met interviews met de leiding van de Efteling. Ook de directeur van Maxi Cozy. Want die zouden een speciaal zitje hebben ontwikkeld voor in die Python. Um, dikke nep natuurlijk. Um, 1 april kikker De reacties op Facebook zijn weer om in te lijst. Ik lees er eentje voor. M'n kind van 106 centimeter mag er niet in. Maar m'n baby wel. Wat belachelijk m'n kind wil zo graag. Goed, we gaan naar de HEMA, zoals beloofd. Die maakt op Twitter reclame voor heel bijzondere paaseitjes. Probeer deze maar eens te vinden, twitteren ze. Daarbij een foto van een zak paaseieren in camouflage kleuren. Nou, Jutje die twittert... Mijn moeder ging echt naar de HEMA... en het personeel moest bloos zijn. vertelde toen zachtjes 1 april. Ja, ik Goed, moet ik zeggen, en... ik tuin er net ook in, ja, hoor, met die uitzending die, van ons. Maar... Maar nu niet meer, toch? Ja, maar je vindt het ook flauw als het dagen voor 1 april is, Ja, maar dat al, dan... is de gewoon... Joh, je moet al een ja, maand van tevoren okay. gaan opletten. Zoals bijvoorbeeld het Fries Museum. Die hadden ook iets bedacht. Mata Hari deed het met Churchill. Nou, ja, nou, niet helemaal. Dat heb ik een beetje overdreven. Maar ze suggereren wel dat die twee, Mata Hari dus en Churchill... een meer dan goede klik hadden. Ze twitteren... Nieuws, we hebben een foto verkregen... waaruit blijkt dat Winston Churchill en Mata Hari een persoonlijke band hadden. Vanaf paas zondag, 1 april, wordt de foto opgenomen in de tentoonstelling. Nog te zien tot maandag 2 april. Nou, we zien dan op die foto een jeugdige Churchill. Hij werpt een schalkse blik naast hem. Een buitengewoon tevreden kijkende Mate Hari. Margrethe zelfs zoals ze echt heet. Er lijkt inderdaad echt wat gaande tussen die twee. Eh, maar het is een grap. Het is een photoshop. Het is een in elkaar geknutselde foto van Mate Hari en Churchill. Overigens heel erg aanraden hoor dat Friesmuseum. Fries Museum. Meer te zien dan echt, op de foto's. Oh, okay. nou, dan de berichten waarvan iedereen denkt Geen dat het een aprilgrap april grap is. Zag. Maar die echt zijn. Zoals bijvoorbeeld in Duitsland. Het is Goede Vrijdag vandaag. Mogen alleen christelijke films in de bioscoop vertoond worden. Zelfs een dansverbod in sommige deelstaten, zoals Beieren. 700 films staan op een verboden lijst. King Kong, The Terminator, maar ook de Nederlandse film New Kids Nitro. Twee jaar geleden overtrad een bioscoop in Bochum vlak over de grens deze regel en die kreeg 100 euro boete... omdat ze Life of Brian vertoonde op Goede Vrijdag ja, nou, je hebt ook nog serieuze of waar gebeurde of echte berichten. ja, dit bijvoorbeeld, de, moet ik even nadrukkelijk erbij zeggen, ja, want... echt gebeurd. de bioloog Vasrik Nazari heeft een nieuwe mot ontdekt, 1 centimeter groot, met een blonde pluk haar op zijn kop. Ja, een soort kapsel van zijdeachtig oranje-gele schubben. Verder is het heel bijzonder dat die mot, in kwestie... vergeleken met andere mottensoorten, een extreem klein geslachtsdeel heeft. Oh. Dus, hoe noem je een mot met een raar goudkleurig kapsel en een mini-penis? Nazari, de ontdekker, hoeft er niet lang te na te denken. En hij heeft de mot voor de eeuwigheid in het Latijn... Neopalpa Donald Trumpi genoemd. Oh. En hij leeft in Mexico... Oké. Okay. Andere berichten nog? Ook echt gebeurd. Echt aan de hand. Um, een actie van mijn favoriete 3FM-dj's... Uh, Ramon en Mark. Ze willen... Of Ramon Plusmark moet ik zeggen. Ze willen Bassie en Adriaan op Netflix. Want waarom staat dat stuk jeugdsentiment... nou nog niet op die streaming service? Veel mensen hebben natuurlijk wel videobanden of dvd's. Maar wie heeft het allemaal compleet? En sommige van die videobanden doen het niet meer goed. Dus goed idee. Ze maakten een actiepagina op Facebook. Bassie en Adriaan moeten op Netflix. 800 likes inmiddels en stijgend. Um, hoeveel retweets, vroegen ze zich daar af... zouden er nodig zijn om Netflix zover te krijgen... om die clown en die acrobaat op de on-demand kijkdienst te krijgen? En Netflix zelf reageerde. Snel via Twitter. Ze uh, twitterde deze tweet met het antwoord dus op de vraag: hoeveel likes zijn er nodig om dat voordat uh, Bassi aan op Netflix komen? Mm. Zeiden ze: Nou, Bassi is er nog niet helemaal uit. 996, 997, 998, 999, 1000. 10 likes. lijst. Ook Adriaan. Ah sorry, wou je wat zeggen? Nee, nee, nee. <laughs> Dit belangwekkende bericht. Kijk je er ooit naar? Je was hier Adriaan, ja zeker. Oh, okay. Met dat rare robotje. En had, je leerde ook nog een woordje Spaans ja. als je al goed en zo. Maar komt het er nu op? Nou, Adriaan van Toor uh, is gebeld ook door Mark en Ramon. En die zei, ja, ik zou het wel willen. Ik heb ook al eens met Netflix gepraat. Maar zij willen eigenlijk niet, want ze vinden onze uh, uitzendkwaliteit van destijds. Dus de, de, de technische kwaliteit vinden ze niet goed genoeg. Maar ja, uh, uh, hij is voor en uh, er wordt gesproken. Dus misschien gaat het toch nog lukken. De bal bij Netflix. Martijn yes. Roosdorff, dankjewel. Dit was één Vandaag. Zondag zijn we er dus niet. Zodra ik Nieuws en komen met Lara Rensie. Thuis bij Avrotros NTO Radio 1. Luisteraars, dokter Kelder en Co staat stil bij een sluipordenaar. Stress. Leiden we echt massaal aan een burn-out? En in hoeverre dragen het mobieltje en al die sociale media bij... aan onze collectieve oververmoeidheid? en over Facebook en Twitter gesproken. Worden we via die kanalen listig verleid door duistere krachten? Of is het niet Mark Zuckerbergs verdiensten dat Amerika Donald Trump stemde? Luister, morgenmiddag naar mijn holistische uurtje radiotherapie... tegen hypes en hysterie. Dokter Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.